Citydijkers met het NOS-journaal. In, in het Oekraïnse Makariv zijn 132 burgers gedood door Russen... zegt de burgemeester van het stadje ten westen van Kiev. Ook is 40% van de plaats tijdens de bezetting door de Russen vernietigd. Makariv, op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad... werd ruim twee weken geleden bevrijd. Voor de oorlog wonen er zo'n 15.000 mensen. Tijdens de Russische aanwezigheid bleven er daar minder dan 1000 van over. Een jacht dat de Russische oligarch Roman Abramovic op de dag van de invasie in Oekraïne verkocht... is voor onderhoud in Vlissingen, meldt de Britse krant The Guardian. Abramovic verkocht het 50 meter lange jacht eind februari aan een goede vriend. Mogelijk wilde Abramovic met de stap sancties omzeilen. Woensdag werd bekend dat de Nederlandse douane 14 Russische jachten aan de ketting heeft gelegd. Volgens The Guardian wijst niets erop dat dit één van die 14 is.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 Twee toeristen die al sinds woensdag in Maleisië werden vermist zijn levend teruggevonden. Het zijn een Brit van 46 en een Française van 18. De Brit van 46 is de vader van een jongen van 14 die ook de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij wordt nog steeds vermist. De drie waren woensdag onder leiding van een Noorse instructrice bezig met een duikexcursie... bij een eiland niet ver van de Maleisische kust. Donderdag werd de Noorsal uit het water gered. Het weer, buien, vooral vanochtend, mogelijk ook met hagel en onweer. Vanmiddag vaker zon en dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amstelveen en Aalsmeer is de weg dicht. Je kan omrijden via de A2, de A10 Zuid en de A4. En tot zover de verkeersinformatie.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 Wauw. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Tobak leeft. Ja, daar zijn we dan. Tobak leeft op de radio. Wat verdorie zitten die gasten van Tobak leeft en nou alweer. Ja, zeker. Ja, is toch prachtig, jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. I see that, people. Nou ja, zeg dus wat we normaal zeg. Dames! Ja, en heren. Yes, we herinneren ons niet dat wij u iets gevraagd hadden. Nee, ik kan ook niet meer, want hij heeft niet meer. <laughs> nee, die is niet meer onder ons. Goed, Toepakleef, leuk dat je het toestel hebt aanstaan. Uit het grijsachtige zand wordt regenen of we nog. Dus er is helemaal geen reden om naar buiten te gaan. Niet dat er iets uit de lucht gaat vallen. Nou oh, ja, zeg. Je Nou ja, je weet het nooit. Je dat weet de, het uh, nooit. uit de lucht valt. Zeker. Oh my nee, god. Ja, het dit is, dit is echt wel dit, hè? Het is. het ondenkbare happened hier. We hebben de. The... Cool face of Putins Army. The whole world is mourning. Ja, van der Leyen op bezoek nog bij uh, Oekraïne natuurlijk. En uh, nou goed, we hebben toespraak gedaan en uh, we rouwen met z'n allen. Maar gaan we ook nog iets doen? Ja, Ga, gaan we ja, iets doen. Grote Zand, nog meer grote sancties! Ja, ja gisteren op de televisie allei mensen die er over, uh, iets over zeggen, die zeggen: me, Ja, we moeten gewoon het gas gewoon niet meer gebruiken. Maar ja, wat betekent dat? Gewoon kachel uitzetten. Hebben wij het koud? Ja, gaan wij in de kou gaan zitten. En dan kunnen we misschien iets betekenen. Ja, meer wapens sturen, dat zou ook nog kunnen. Ja, ja, ja maar het schiet ja, allemaal niet op, jongens. Vorige gisteren wilde ik zeggen. Ja, weet je wel dat we per huishouden iedere dag 2 euro bijdragen aan de oorlog? Ik denk, oké, okay, zo had ik het nog niet bekeken. Nee, het <laughs> is waar, dat verdient uh, Poetin. En dat, dat steek je weer in wapens, waar uh, die mensen in de Oekraïne wel last van hebben. Ja, nou moet je dan dit zeggen: Ja, ja. We moeten door! Juist ja, hard, hè? Dat kan ook niet. Nee. Nou goed, Toepak Leeftels met Tine horen Hier en daar leuke muziek. En ik zie al uh, onder andere uh, onderhoudende berichtjes. Een mevrouw van 119 jaar oud. Ja, onvoorstelbaar. Ja. Onvoorstelbaar. Daar hebben we straks meer over natuurlijk. En natuurlijk geinige muziekjes zijn. Een van de leukere plaatjes van de afgelopen jaren is dit. En hoe te passen is die Razor Light in the Morning...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 weet je helemaal niets meer. Ik denk dat je die gast even moet verhoren. Want ik weet niet wat hij uitgespookt heeft. en wie hij mee naar huis heeft genomen. maar die persoon weet de volgende dag helemaal niets meer. wat hij gedaan heeft met hem. Nee, lekkere teksten zeg. De Razor Light platten we even een aantal jaar te sleden. Annie Burroughs begon deze band ooit in 2004 samen met andere leden. En hebben grote hitschots. En dit was er eentje van In The Morning. Die stoep leeft We kijken naar de wereld. En wat ons altijd aanspreekt is hele oude mensen. Ja, dat ze zo oud kunnen worden. Dat begrijpen we nog gewoon soms ook niet. Je denkt van, jezus, wat is er nou... Dit is er ook zo één. Jezus, man. Ja, en hoe oud is het? Je had net een berichtje over. Ja. De oudste vrouw, 119. 119. Ja. Ik ga even terug naar het artikel. Dus uh, ja. Het is inderdaad niet normaal. Is de... Ze heet uh, Kane Tanaka. Ja. En uh, de oudste vrouw ter wereld. 119 jaar en 97 dagen al. Dus ze gaat rap al naar de 120. Ja. En daarmee is ze exact even oud als de Amerikaanse Sarah Knaus. Op haar sterfdag in 1999. En uh, je hebt alleen nog de, de in Frankrijk overleden... Jean Clamant, maar dat zou een, een, een fake nieuws zijn. Ja klopt, dat was de dochter, zei jij? Jean Clamant, dat is, Clamant. Die, Clamant, kalm. Die is uh, Ik heel kalm als een zitje. Heel kalm, 122 jaar oud is ze geworden. Alleen de vraag is altijd, zij woonde samen uh, met haar dochter en de, de man in één groot huis. En uiteindelijk hadden ze een, afspra een afspraak gemaakt met een of andere notaris. Die had het huis gekocht en zij mochten in blijven wonen zolang ze leefden. En uiteindelijk is dus die dochter uh, op raadselachtige wijze overleden. En toen is uiteindelijk, zeg maar, die moeder, Klamant, die oudste... is blijven wonen met die man van die dochter. En dat hebben ze toen later toch een beetje twijfel getrokken. Want toen konden ze in het huis blijven wonen. Omdat ze iets af hadden gesproken met die notaris. Die notaris moest dan ook nog geld betalen op een of andere afspraak. Dus uiteindelijk denken ze gewoon dat die oude klamant is overleden... en dat die dochter de plaats heeft ingenomen van haar moeder... om ja. uiteindelijk in het huis te mogen blijven wonen. Nou, en op, oh, wel slim. Dat is slim. Dus het, het, het, Een Russische onderzoeker, ik weet niet of je dat moet geloven... alle Russen, die trekken we nu in twijfel... die heeft dat bevestigd, die heeft, die heeft uitgezocht, die is er langs geweest... en die zegt: echt ze leefde heel teruggetrokken... dus niemand weet eigenlijk precies meer hoe ze het eruit zagen... die dochter ja. en, die, en die, die moeder... want die waren altijd al heel erg oud... Dus maar het is ook een beetje moeilijk, hè? want er schijnt dan ook een man te zijn. Uh, een Indiaanse monnik, Swami Sivananda. Ja? Die beweert 125, 125 jaar oud te zijn. Okay. En uh, er is ook iemand in Ethiopië. En die kon zich goed herinneren dat de Italianen 118 jaar eerder zijn land waren binnengevallen. Ik denk, hoe oud was hij dan toen? Weet ja, je wel? Dat, moet je, als je het kan zijn herinneren. zijn wel fascinerende berichten. Ja, het is altijd, we spreken altijd tot de verveling. Ze verbinding. zien er wel altijd een beetje eng uit, hoor. Denk ik van... Uh, ik, ik, ik moet er ook niet aan denken dat ik uh, ochtends wakker word... en ik kijk in de spiegel en denk ik... Oh, oh, oh ja, dat ja oh Dan was ben ik. ik oud geworden. Dat is, dat is snel gegaan. Jeetje. Dan ben ik, heb ik, uit, heb ik uitgestaan. Moet nou, ik dan mijn... een beetje een vocht inbrengende crème uh, aanbrengen of zo. Jezus. Ook nog ijzer stellen, ook al ja. dat soort mensen. Nee, lekker is dat. Nee, mijn oma is 98 geworden... en die had echt een wedstrijd gemaakt die wilde 100 worden. Is niet gelukt. Een paar keer de heup gebroken. Al ah. in de 90. Maar goed, om ja. te zeggen dat ze... Ik had altijd het idee dat je, als je zo oud wordt... dan maak je heel veel mee... Maar mijn, mijn oma viel er toch een beetje tegen. Een nou teruggetrokken leven. Er ging de deur niet uit als ze de volgende dag een afspraak had met de arts. Want dan was ze bang dat ze dan de bloeddruk omhoog ging. Of ze hield altijd heel, heel, heel, rustig rustig heel rustig aan. Ik moet, ik moet oud worden. Ja, je moet ook nog een beetje genieten, moeder. Uh, hoe zit het? Ja. Nee, goed. Dus, uh, ik Live vind... life to the fullest, hè? Ja, nou, dus dat niet ook gewoon. Misschien dus ook nog maar tien jaar, maar oké. Okay. We zo. gaan er wat van maken. Je hebt het ingeschat, zo. Op tien jaar, zo. Nog tien jaar. <laughs> Oké, okay. je weet het niet. Ik ben niet in defense, I'm not I'm not God's gift. Ik confidence. Dates TV, The Internet. Oh coffee cups voor een cigarette. Ik bad in I'm yeah. voor de muziek. Leuk, langdradig en lonnig. Toewak leeft. Goedemorgen, Zandvoort! Everything is simple to I aan Twin Peaks, het doet denken aan andere beetjes zoals, wat dacht je van dit, van deze band? Precies, Sportershead had een hit met Glorybox, Dummy, maar ook dit Sore Time was van hun hand en daar is misschien deze Widow Speak door geïnspireerd en we hebben geen onverdienstelijke muziek gemaakt. En hebben onder andere in allerlei series al muziek uh, verzorgd. Dus uh, timmeren aardig aan de weg. Uh, dat is leuk om te weten. Goed, is stoepakleed voor, uh, voor, voor deze plaat. wie of speak, hadden we Seagulls, een beentje. Er zit geen vrouw in. Geen vrouw uit de zee. Niet te vinden erin. Maar ze hebben wel een CD heet, Homesick again and again. Het is uh, de zaterdagmorgen. We kijken in de krant. En iedereen is bezig met de gasprijzen. En het, ook het energiegeld. Het is een chaos namelijk. Want iedere... Uh, een uh, persoon die een beetje krap bij kast had, die kon 800 euro via de gemeente krijgen. Vooral de laaginkomens zijn natuurlijk ook de dupe. Die hebben zoiets van: ja, shit, die hebben allemaal uh, zo'n wisselkoers uh, gasprijs genomen. Dat noem je dat ook weer? Uh, Variabelen. Ja, variabele, ja. Uh, en zeker. die waren interessant, weet je wel. En sommigen hebben, hebben hem vastgezet. Wij hadden hem vastgezet, dus we hadden een klein beetje master. Maar die wordt binnenkort ook weer opengebroken. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat krijg je wel. Maar goed, nu uh, schijnt het dus nog een beetje een te zijn. Uh, in sommige gemeentes die hebben het geld wel gegeven. En sommige vallen dan buiten de groep, die krijgen geen geld. De andere vallen er wel binnen. En nou ja, goed, je moet echt maar even in de Telegraaf kijken. Daar is een uitgebreid bericht hoe je in aanmerking komt... voor getrouwd of wonen is de minimum 1724 euro. En alleenstaande vanaf 21 jaar is het 1250 euro... Nou als bedragen... je een bepaald inkomen hebben? Ja, als je, uh, als je minder dan die, dat, uh, die prijs hebt, dan krijg je 850 uh, mm. uitgekeerd. Maar dat mm. gaat allemaal niet zo makkelijk. hoor, dat je de... dus Het is wel een beetje ontmoedigingsbeleid. Ja. Dus als jij inderdaad niet zo goed bent met computers... en niet zo goed wat nieuws op de hoogte bent, dan heb ben je mooi pech. Zet de kachel maar uit dus dan. Dus zeker de oudere mensen die... Uh, ja. Oh ja, krijgen we dat weer de oudere mensen hier in ja. Zandvoort. Ja, die, die hebben het allemaal zo slecht, de oudere mensen in Zandvoort. Nou, hier. ik denk wel de een beetje alleenstaande en eenzame ouderen... die, dus geen, die weinig conversatie hebben met anderen. Dat die ja. dan misschien dat niet weten. Ja, ik, je... ik weet het ook niet. Ik ben ook een ouder mens. Ja, ik moet toch ook ja, eens kijken zeker. hoe ik, ik dat... Denk, uh... ik, als ik zo in die prijzen krijg, val jij niet binnen de groep. Oh, echt, dat is jammer. Hé, hey, helaas. Nou ja, ik nee, zit de vorm al bijna niet aan, hoor. Dus, uh... Nee, nee. Ik al... ik zie, die ouderen, in zo'n hele grote villa in Bentveld wonen, zeg maar. Die aan zijn keukentafel zitten... en die hele twee verdiepingen erboven staan helemaal leeg. Doet u daar nog wat mee? Nee. Nee, daar doen ze helemaal niks mee. Ze hebben nee. die kamer, je doet gewoon de deur dicht en je ja. leeft gewoon in twee kamers. Ramen dicht, kan ook niet van stof uh, binnenkomen. En, nee, ja. Ja. Hopelijk. Nee, zonder dat kan het wel bagatelliseren. Maar het is wel, het is wel een serieus probleem gewoon. Ja. En uh, goed, er komt wel wat gas uit, uh, uit Amerika. Dat wil bijna graag verkopen aan ons. Maar dat is er nog niet. Ja, maar ik, ik moet wel zeggen, ik heb van de week wel een artikel gelezen. Ik heb hem gedeeld op onze pagina volgens mij gisteren. En dat ja. was dus wel dat er zoveel wind was afgelopen donderdag dat, uh, dat gewoon daarmee de helft van Nederland uh, gratis kon, uh, kon elektriciteit kon gebruiken. Oh, oké. Okay. Dus nou. uh, ja, dat vond ik dan wel een bijzonder hier. Dat was uh, winderige donderdag zorgt voor recordproductie aan groene stroom. Oh, ik weet niet of ze daar zo blij mee zijn met energiebedrijven. Dat is ook weer niet de bedoeling natuurlijk, nou, hè? Ik, ja. Maar uh, het record voor 29 juli vorig jaar is gebroken. Al dus energieopwek.nl. Wat een okay. leuke naam weer. Ja. En uh, het lijkt opmerkelijk wel. Omdat er op die dag waarop het niet stormde. Maar energie, meer energie is opgewekt dan tijdens de stormen Dudley en Younes. Maar dat komt ook uh, omdat de uh, windmolens vaak bij een storm worden uitgezet. En dit was waarschijnlijk ja. niet helemaal verwacht. Dus Doet je uh, blijft draaien. Ja. Dat <laughs> ja. klinkt ja. ook al Ze heel raar. We hebben mwh. Hoeveel okay. is dat? Uh, Multiwatt uh, uh, per uur of zo? Ik Megawatt heb... per uur, denk ik. Ja, oké. Okay. En dat was dus wel goed voor 59% van het NL-elektriciteitsverbruik. Dat is niet verkeerd. Goed, hè? Dus gewoon ja. die molens, jongens, aan laten staan. Zeggen we net, dit, dit, dit soort beleid... Dan staat ja, Dat ze de, er allemaal afwaaien, weet je wel. Ja, oké. Okay. Dan moet je helemaal opzij met je fietsen. Oh god, er komt zo'n ding aan. Ja, maar ik bedoel, ja. ze, zijn, ze zijn gemaakt omdat ze ergens uh, stroom moeten opleveren. is dus net, uh, de NS weet je wel, speciaal aangepaste dienstrooster. Oh, gaan ze vaker rijden? Omdat het, uh, nee, dan zetten ze gewoon alles uit. Kan er niks gebeuren. Hé. Hey. Oké. Okay, oh ja. Ja. ja. dan moet ah. je toch ook niet meer die winmolens doen. Die moet je gewoon aan laten staan. Ja. En daar loop je wat meer risico. Maar we moeten, we moeten geld verdienen. Ik bedoel, we moeten stroom opwekken. Hartstikke idee. Dus ja. We moeten Rusland buitenspel zetten. Dat is het Ja, de nou eigenlijk. ja, hiermee, dit was natuurlijk wel geweldig. Ja. Dus zeker. dan uh, heb je nog maar voor 40% nodig uh, van, van jezelf, zeg ik, maar. Ik heb ook een bak met rare berichten. Bewoners rond het Mariakerk in Venlo leven nog steeds in het standje wintertijd. De plaatselijke kerkklok loopt al twee weken uh, een uurtje achter. En uh, dat uh, zorgt voor de nodige verwarring. Stapje stap je zoals de befiets. Hè? Huh? Dat ben ik? Jezus, dit klopt helemaal niet. Ik ben te vroeg. Nou goed, uiteindelijk schijnt Paul Dullard van de kerkbestuur. heeft al gezegd. Ja, ja dat komt onze vrijwilliger, die als de kerkklok vooruit en achteruit zet. Die heeft ineens hoogtevrees gekregen. Dus nu moeten we een bedrijf inschakelen. En die heeft een wachtlijst. Oh. Je gelooft het toch niet, dames en heren. Dat kan toch helemaal niet. Ja, dus de, het hele dorp leeft gewoon een uur in het verleden. Dat ja, maar. jezus. Ook oh. wel bijzonder. Ja. Think in Can you just help me relax? Ja, ja, ja. ja. Ik wilde dit zeggen. Maar... Wallo. En hmm, het nieuws gaat oh. beginnen. Toebak leeft oh ja. met Marcus, Jolande en Wilko. Sorry. Nieuws uit Zondvoort. Hoort hij er ook nog bij, Marcus? Ik weet het niet. Wie was die gast ook weer? Ik heb een twijfeltje. Ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik had die. Oh, zo'n jonge gast was dat. Oh ja. ja, die is er nog bijgekomen, maar je hebt al al, al weken niet meer gezien. Zeg gaat het wel goed met hem? Nou ja, we moeten binnenkort naar een uh, expositie van hem, hè? Oh ja, top. Goed, we waren bezig met natuurlijk, de Zandvoortse berichten... Frank uh, vluchtelingen, uh, die gaat vluchtelingen ophalen... met, uh, met een grote dubbele dekse touringcar. Hij is uh, ooit een uh, wat was het ook, uh, ervaren uh, regisseur geweest. Hij heeft de bus gepresenteerd en in elkaar gezet. De bus, weet je, dat was een soort big brother. Alleen dan met de bus, die reed dan rond door Nederland. en kwam er op plekken te staan en dan kon je ook... Uh, de relatie gelul tussen al die bewoners in die bus volgen. Ik, ik kan me er niks meer van herinneren. Ik zit alleen nog met Big Brother in mijn hoofd. Maar goed, deze Frank die heeft het bedacht... om in ieder geval uh, ja, 80 Polen te gaan ophalen. En hij heeft dat helemaal overlegd met uh, de, de, de, de, de vluchtelingenorganisaties daar. Die hebben daar mensen... Uitgezocht. Hij zegt, van ik moet toch niet hebben als ik daar met de bus aankom... dat ze dan mijn bus bestormen. En uiteindelijk de hele bus heb ik vol zitten. Dus hij wil het wel een beetje laten leiden. En hij heeft ook het bedrijf Gompel gevraagd om bus te, te leveren. Gompel, Gompel, heet het? naam? Gompel, dacht ik, sorry. Gompuy. Gompuy. Ja. En die heeft een collega, collega uh, Johan Kras... Uh, die is de tweede chauffeur. En dan gaan ze dus uh, die mensen hier naar Nederland toe halen. Ja. En, hij, dat en waar gaat hij vast... ze afleveren dan? Dat, dat neemt ze allemaal mee naar huis. Dat weet ik niet. Ja, dat vind maar ik toch ook wel bijzonder. Dat is, ja goed, dat zal vast wel uh, over nagedacht zijn. Dat zag ik niet in het bericht. Uiteindelijk kost het iets van 10.000 euro. Hij zegt, nou, ik hoop niet alles zelf te kunnen bekostigen. Dus hij heeft een, uh, een nu moet ik weer, een crowdfunding opgericht. Dus uh, denk je van, dit is een hele goede actie. Ga er even op kijken, op deze... Uh, Frank Castien, die uiteindelijk vluchtelingen deze kant op gaan halen. Volgende week, dinsdag, gaat hij die kant op. Vertel. Ja, de Koningsdag en zo gaan weer door. Dus dat is wel heel leuk. Yep. En de markt gaat wel ietsje anders worden. Want uh, ze kunnen niet meer daar op, de, op die Louis-Davidstraat en uh, op de Prinsessenweg. Ja. Maar uh, er is een, een Facebookpagina, die heet Koningsdag Zandvoort. En uh, ga zeker even kijken naar wat er allemaal gaat gebeuren. Het zijn dan leuke dingen. En ze vragen dus wel vrijwilligers... Want ja. lijkt het jou leuk om mee te helpen en samen met, uh, met deze organisatie een Fantastische Koningdag te maken. Of wil je eerst inf, meer informatie? Je kan via de Facebook chat of per mail via Ernst. .brokmeijer, met e -I -E r Het konings, kan je dus uh, je aanmelden. En dan is het maar twee uurtjes. Ja, het gaat vooral om het uh, begeleiden van kinderactiviteiten die er zijn. Ja. Anders wordt het een rommeltje. Ik bedoel, de, de, vrij, de vrije markt snap ik. Daar wil je vrijwilliger zijn, dat snap ik. Maar dat is niet nodig. Het gaat echt om het begeleiden van kinderen die een leuke koningsdag te bezorgen. Ja, we heb nou, het uh, even gedeeld, dus uh, lees het rustig door op uh, onze Facebookpagina. Zeker. En uh, like de pagina, zodat je een beetje op de hoogte blijft. Dat lijkt me een goed idee. Goed, vorige week hadden we het over De ijzerhandel, de lip, is afgesloten. Door dus 21 maart is hij gestopt. Uh, Peter Verstegen, na, na 128 jaar in die winkel te hebben gestaan, ongelooflijk, uh, is hij nu gestopt. Hij gaat hier meer toeleggen op uh, zijn kleinkinderen. Hij gaat uh, leuke dingen met ze doen. En uh, goed, het was een groot uh, feest. En uh, ook burgemeester heeft nog even een aankoop gedaan. Een hamer! Oh, een hamer. Een voorzitterhamer. Ja, maar een dat... hamer is ook het beste gereedschap, hè? Jazeker. Want, uh, Heerlijk, ja, dat ding. Ja, want uh, dat, dat is het beste gereedschap. En als ja? er niks anders voorhanden is, kan je met een hamer altijd alles doen. Je kan ermee tikken. Nee, ja? laat maar. Oké. Okay. Ja, nou, goed. Ja, ja precies. Uh, en uh, verder was het natuurlijk 1 april grap. Het was een beetje een slecht voorbereid. Want ze hadden natuurlijk op de, de, de, de pamfletten voor het raam gezegd dat ze door zouden gaan op internet. En dan moest je kijken op www.deLip.nl. Nou ja, goed. Ja, iedereen gaat dan meteen op Google. Ik had het ook al gedaan, dagen van tevoren. Dus je had veel beter kunnen zeggen: na 1 april wordt hij actief. Doet hij het inmiddels? Maar we gaan we kijken. Hij, hij doet het, niet, ook. het was een grap. Dat zeiden ze later ook. Was Echt een grap. waar? Ja, het was een grap. Ja. Goed, ja. Oh, wat flauw. Ja. Nou ja, weet ik niet of flauw was. Ja, dat is jammer. Dat was logisch. Ik bedoel, uh, na 128 jaar, en dan zeggen dat ze nog genoeg het hebben om voor hun leven lang door te gaan. Die gelooft ook niemand? Die kan toch helemaal niet? Goed, nog meer dingen uit de stand voor ze. Uh, omtrijen is onder andere diefstal. Uh, vier verdachten op verdenking uh, van uh, diefstal en heling bij een inval uh, bij een huis op de Schelpenplein. zijn veel goederen in beslag genomen. En in de auto werd gecontroleerd aan de allerlei gereedschap. Er uh, zijn in de leeftijd van 23 tot 37 jaar komen uit Peru. En hadden in de auto ook een huisslotel. En via social media hebben ze eruit uitgezocht waar die huisslotel van was. Het was van een vakantiewoning bij het Schelpenplein dus. En daar hebben ze dus al die merkkleding en andere spullen ge uh, gevonden. En ze hebben ook geprepareerde tassen gevonden. En dat is natuurlijk ook, uh, om het ja, beveiligingssysteem te omzeilen. Dat oh ja, die, die, meestal... er zit uh, een soort uh, kooi van Faraday of zo. Dat die ja. dan niet reageert op die poortjes. Gewoon koeltas. Ja, gewoon bijzonder. Ko gewoon een koeltas. Oh, dat is alles. Ja. Er dus. zit dan een beetje aluminiumfolie in of zo. En allemaal ja. die merkkleding. En er was nog een leuk tekenetje bij gemaakt bij dit bericht. Kleding, kan met de bus mee naar Oekraïne. Ik, vind, ik zie ook een leuk bericht. Zeus is aan land gekomen. Oh ja. Dat is de datakabel die vanuit het Verenigd Koninkrijk... over de zeebodem naar Nederland wordt aangelegd. Die is afgelopen maandag aangekomen. En ze zijn eigenlijk begonnen in augustus 2021... in Lowestoft, in Groot-Brittannië. zijn ze mee begonnen. En ik denk... Hoezo? We hebben toch ook uh, satellieten. Moet moeten het allemaal helemaal met zo'n kabel ja, door de zee. Toch, uh, Dat is toch een vaste lijn op 2 of 3 meter diepte uh, in de bodem, hè? Ja, maar ik denk, waarom heet die Zeus... waarom heet hij niet naar de god van de zee, Neptunus? Oh. Dat is veel leuker geweest. Dat maar de kon. kabel die maakt meer dan 4000 terabytes per seconde... aan dataverkeer mogelijk. En met deze zeer hoge capaciteit moeten met name... carriers, hyperscalers en andere grote bedrijven worden bediend... met een next generation technology... Zoals het bedrijf uh, Zayo, die de kabel aanlegd, en noemt. Yeah. En de kabel wordt 2 tot 3 meter onder de zeebodem gelegd. Dus uh, ze zitten ondertussen ook nog heel diep te graven. En op jaarbasis uh, raken dus uh, 100 tot 200 kabels in zee beschadigd. En het is meestal te wijten aan menselijke activiteit. Ja. En de, de visserij staat dus aan kop. Het is maar wel niet, bijzonder. Het is niet de haai die elke keer die kabelstukken bijt hoor. Dat is maar een uitzondering. Nee. Dat is maar één keer gebeurd. Maar ja, drie meter onder, uh, onder het oppervlakte. Ja, onder ja. de zeebodem. Dat is echt vergraven. graven. Ja. Is dat niet slecht voor de bodem of zo? Ik denk het wel. Oh, dat is het even vergeten. Dan uh, okay. moeten we niet eerst een opgravingsteam kijken of er nog wat ligt. De vals hier bij Toebakleef. Life is yours. Pak het. Zeg ging altijd maar weer. 2 a.m. En de Volks hebben weer een nieuwe plaat uit Life Is Yours hier bij Toebok Leeft. En we kijken even in de krant wat zich allemaal afspeelt. En de vraag is altijd, wat, wat, voor, wat voor huisdieren heb jij? Nou, dat is altijd de vraag. Wat wil je dan altijd? Poekoksklok ja, is wel echt de meest gebruiksvriendelijk hoor, zeg ik altijd. Dit ja, vind ik altijd nog wel stinken altijd. En een hond, daar ben ik ook niet zo van. Wat, je, wat echt een beetje wat status is... is de, ja, dit is een beetje status hebben. Als je ja. het in huis haalt, gewoon, echt, ja. dat echt. Zo'n leuke dier, nou Nee, goed, verder stond er vandaag de krant dat uh, sommige mensen uh, toch wel wilde katten in huis hebben. Uh, vrouw uh, Lisa Derks in Hilversum, die heeft een servaal uh, cheetah in huis, althans niet echt in huis. Ze heeft haar tent, of haar tent, nee, ze heeft haar uh, tuin uh, overdekt met een groot, ja, uh, ik wil niet zeggen tent, maar een soort net. En ja. daar loopt die, die servaal. En hij loopt buiten haar tuin. Hij, maar, loopt, hij loopt in maar hij haar komt tuin. Steeds, oh, hij kan er niet uit. Hij kan er niet uit. Dat net is toch gemeen. En, uh, nou ja, goed, hij mag wel uh, zeg maar als huisdier gehouden worden. Je mag er niet mee fokken. Je mag geen andere dingen meer doen. Je mag wel zo'n zo verhaal in huis hebben. En ze zegt van... Ja, je, ja het is leuk. Je kan hem alleen trucjes, trucjes laten doen. Uh, hij is wel wat onrustig. Hij loopt altijd heen en weer. Hij is altijd op zoek om, om iets te kunnen pakken of zo. Hij is wel actief. Dus lekker op de bank zitten naast de andere kat... Dat, dat doet hij niet echt of doet ze niet echt. Dus uh, wat er nou zo'n echt meerwaarde is... Maar is dat een grote, van, een, van een grote huiskat of zo? Ja, het is een hele grote huiskat. Dat lijkt op een links. Ja, oh, die, die vind ik ook wel mooi. Die hebben van die leuke ja. pluisjes aan de oren. En uh, er schijnen uh, iets van 44 meldingen per jaar binnen te komen bij Aap. En die zegt dat eigenaren dan zo'n uh, zo soort katachtig in huis haal. En uh, in het begin is dat nog leuk, maar uiteindelijk wordt hij toch wel iets fanatieker. Hij heeft ook wel van die tandjes dat je denkt van... Oeh, ik durf daar niet zoveel meer mee. En uiteindelijk durft er ook niemand op bezoek te komen. Oh. Dus de, de eenzaamheid de kik dan in of zo. Het lijkt wel ongezellig, ja. Ja, wat wil je nou met zo'n kat? Dat hoort toch gewoon in de vrije natuur? Ja, kan je laat, lekker, laat rondlopen. lekker los. Ja, kan je de muizen opvreten, ongedierte, ratten, weet ik veel wat die allemaal kan doen. Jij ja. wil hem in je tuinen hebben. Een soort status is dat of zo, lijkt het wel, hè? Ja, ja, ja. Of is het ook om misschien om die lastige die dates die je hebt gehad, om die van het huis uh, weg te krijgen? Al die, want het is een mooie dame, als ik zo kijk, misschien heeft ze allerlei heren. Al, al, en dat een beetje oh, een, een, een grote hond of zo? Dat, dat is ook al prima om je dat, te verdedigen. Ja, dat is ook wel. Ja. ja, maar ja, ja dat moet je weer zo, ja. Ja, sommige mensen hebben hele aparte huisdieren. Ik denk van, doe dat ja. niet. Nou ja, ze hadden dus bij het Capitol in Washington hadden ze een vos op het terrein de hele tijd. Ja. Maar die was heel erg opdringerig en die heeft dus gewoon negen mensen gebeten. Een vos. Ja. Stop. Maar die vos is uiteindelijk nu gevangen en op. ...humane wijze geëuthaniseerd. Uh, Zo, zodat uh, nu... hij op hondsdolheid kan worden getest. Ja. Ik denk, hoezo dan? De, de, waarom zou je hem dan nog testen op hondsdolheid als hij gewoon dood is? Het was een volwassen vrouwtje. Haar jongens zijn gevonden en gevangen. En die zijn nu weesjes. Dat is natuurlijk wel heel zielig. Maar er zijn nog geen andere vossen gevonden op het terrein van het kapitaal. Maar even maar, he he helemaal naar terug. Hij heeft toch iemand gebeten? Negen mensen. Negen mensen? Oké, okay. ja. nee, dat is niet uit het ik, oog verliezen. Ik denk eigenlijk dat, uh, dat die vos misschien uh, de, de jonkies beschermt, Dat de mensen misschien een beetje dicht in de buurt van, uh, van uh, hoe zeg je dat? Het nest komen, kwamen ja. of zo. Ja, ik vind het bijna zielig. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja klopt. Hij heeft negen mensen gebeten. Ik houd dat nog steeds in mijn hoofd. Ja. Een vos en een wolf. Ja, ze zeggen wel dat uh, vossen vaak ziek, uh, agressief of gewond eruit zien, weet je wel. Dus, uh, Oké. Okay. Maar ja. Ja, precies. En uh, nou ja, ja, goed dat hij me even getest werd op 10 Want wie weet heb je, net, uh, heb je het wel te pakken. Ja, want is wel mooi, weet je? Begin jij de buurman weer te bijten, dat moet je ook niet hebben natuurlijk. Dan krijg je ja. het weer. En voordat je weet heb je een nieuwe virus. Hoe is het met het virus eigenlijk? Ik ga me dus even in verdiepen. Moet je echt een stukje die pagina, die, die krant in, uh, in bladeren hoor. Ja. Get out of this place Cause this ain't serendipity Hell no I'm made to measure tragedy Without a fortune to Kane komt uit de Rascals in de laatste solo gegaan. Hij heeft ook nu iets te maken met de Last Shadow Puppets. Hangt hij ook ermee samen, deze man. En mag je denken van... Oh, wat een heerlijke muziek. Wat vind ik niet lekker? Nou, dan kan je volgende week namelijk 18 april... Dat is volgende week of die week naaste, volgens mij. Uh, dan kan je naar hem uh, kijken, want dan staan we in de melkweg. Ja, het kan allemaal weer, dames en heren. Alle kroegen en alle bars zijn weer open... en alle poppodiums presenteren weer de meest grote 18 namen. 18 april, dat is 18 18 april. op zondag. Is dat... Vandaag de 9e. Oké. Okay. Ja. Nee, op maandag. Nou, welke dag wordt het nou? Ja, want de 9e en de volgende zaterdag, is de 16e. Oké. Okay. Dus dan is het een maandag. Nou. Ja. Oh, tweede paasdag is dat. Ja, leuk. Ja, toch? Ja, ik, ik vind het een leuk, leuk beentje. De man heeft altijd iets met de jaren 50. Die pakken die hij die ziet er altijd heel sharp uit. Maar, hmm. is nog maar jong ook gewoon, hè. Dat je denkt, ongelooflijk dat hij zoveel talent heeft. Goed, het ja. is dus, uh, de zaterdagmorgen. We kijken zo even de wereld rond. En wat heeft u je nou weer te melden ja, Een naaktloper. Nee, toch? Een 59-jarige man uit Reti, Reti. dat is een Belgische, plaats in België. Kreeg van de rechter een voorwaardelijke straf... voor een vijftal feiten van openbare zeden schennigd. Dan stapt hij volledig naakt een bakkerij en reed hij binnen. En uh, de rechtbank in Turnhout die heeft dus de man... Uh, een autonome probatiestraf van twee jaar opgelegd. Dat is waarschijnlijk een <laughs> straf op voorwaarden. Dus hij heeft er moet werken aan zijn alcoholprobleem. En als hij die probatiestraf niet naleeft... krijgt hij alsnog een zelfstraf van tien maanden. Maar hier, hierdoor kan hij natuurlijk wel even lekker uh, afkikken natuurlijk. En hij heeft dus uh, echt een alcoholprobleem. Maar als hij tot twee keer toe... Enkel gekleed in een jas die open hing, is hij een woning in binnengetreden. Dat is een echte potloodventer. En ja. uh, hij heeft ook een drietal keer over straat... volledig naakt of alleen gekleed. Dus ook wederom in een jas en een t-shirtje. En uh, ja, hij is poedelnaakt die bakkerij ingelopen. Ja, dat kan en ook niet. Nou, Hoe gaan we dan toch lol maken. <laughs> Zeker, ja. En een viespeuk. Uh, oh mijn god, was hij ook nog in de beurt? Oh mijn god! Nee, de ja, nee, maan was er niet. Ik... Nee, sorry. Nee. Nee, oké. Okay. Nou ja, ja, triest. Ja, soms dan moet je gewoon iets spannends in je leven doen. Dus je denkt, nou, dat is het natuurlijk, dat gaan we doen. De bezetters van het Sterrenbos, die, uh, die, uh, die blijven ongestraft. De controlerechter in Maastricht heeft vrijdag ruim 40 advie adviesactivisten uh, schuldig bevonden voor de bezetting van het Sterrenbos. Maar er wordt geen straf opgelegd, omdat ze namelijk zo zwaar zijn aangepakt door de politie. Uh, ze hebben zijn bureau van hun vrijheid... Uh, uh, vrijheid uh, en van hun vrijheid van meningsuiting. Dus okay. dat twee dingen waardoor ze geen straf krijgen. Het borst werd op 28 januari bezet. Omdat dan namelijk... Uh, het borst zou gekapt worden. En ze ging in de kap zitten. En ze hadden zoiets. Dat willen we niet, want Netcar zouden daar weer... een een, een, een of andere uitbreiding maken... van een uh, autofabriek. En daar zagen ze helemaal niks in deze activisten. Dat gaan we tegenwerken. En ja, de politie heeft dat niet goed aangepakt. Een beetje kneuzig. Ja, zeker. Ja, dat je denkt van, zeker. had je het niet goed voorbereid of zo? Maar goed, dan komen ze vrij weg. En ja, een bos is is natuurlijk sowieso al. Dat ja. is, nee, dat, moet dat nou? Moet het nou? Ja. dat nou? Dat kan toch tegenwoordig worden? Al die, die arme diertjes niet. die daardoor niet meer... Uh... Nee, die dingen, dat ga je toch niet... Dat ga je toch niet... Dat ga je niet, ga je niet doen! Ben gek geworden. MUZIEK Eerst mijn fijne muziek op de radio. Maar dat hier vertoesting van Miles Kane. Oh nee, van Stereophonics. Je hebt net gehad, Miles Kane. Het is Stereophonics. And it's the right place, right time. You like rockin', I like mine. The brothers were older, was another time. You got drums, I got a guitar. And we made up a band who knew we'd go far. I met a girl. I gave a back mount till the day we part We shared the same bus to the school they taught art Teenage kicks, shoot for the stars We bred some clubs, people saw me sing They asked if we'd record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 Swirled in the corridor in front of many people i was born to perform reconcile the passion and the rage i made it this far keep turning the page oh yeah Ja, zo is de nieuwe serie van de spel, jouw aeroponic. Ja, right place, right time. En dat klopte weer op het juiste moment. Ben je ingeschakeld hier bij Toebak leeft. En afgelopen weken natuurlijk veel over Oekraïne. Maar wat nog misschien nog interessanter was om te volgen ook was het debat over ja, het functioneren van minister de Hugo de Groot. Oh nee, dat is die man in de kist. Hugo de Jonge. En uh, ja, hier zou je niet mee doen, want het was, het was niet meer zijn portfolio. Het was niet meer zijn map waar hij uitwerkte. Maar uiteindelijk dacht hij, nou ja, ik kan niet achterblijven. Waren er waren natuurlijk ook wat WhatsApp-prickjes tevoorschijn gekomen. Maar hij contact had gehad met van, en, uh, van Liembe. En toen had hij zoiets van: nou, oké, okay, misschien moet ik me nu wel aanmelden. En nou ja, goed. Een, een telegraaf kopte vandaag alweer. Een dag nadat hij motie van wantrouwen overleefde, stelde hij dat er in de politiek, specifieker in de Tweede Kamer. te makkelijk ruimte wordt gemaakt voor wantrouwen en twijfels over iemands integriteit. En uh, nou ja, goed, de oppositie was omstelt, omstemd, natuurlijk onder andere Klaver. Die vindt gewoon, ik doe gewoon mijn werk. Gewoon kritische vragen stellen. En het uh, SP-lid uh, en zegt: begrijp ik dat nu dat de jongen het integer vindt om informatie achter te houden. En als hij betrapt wordt, het integer is om woordspelletjes te verkiezen boven de waarheid. Ja, nee, dat klopt. Het, het is allemaal wel een helemaal spel wat er gespeeld wordt. En hij houdt vol natuurlijk, hij heeft wel contact gehad. Maar hij heeft niet de deal bezegeld. Dat heeft er iemand anders gedaan. Maar hij heeft hem die wel... Moet ook, die moet ook... Uh... Ja, goed, maar het werd wel door hem naar voren geduwd. Ja, die gast is zo kritisch. Geef hem nou ruimte en wordt hij minder kritisch. En laat hem een dealtje maken en dan is hij misschien wat rustiger. En is hij ook wat positiever en zo. Laten we het zomaar oplossen. Ja, maar. Nee, doe het nou maar. En toen heeft iemand anders gezegd: Nou, dat doen we dat. Dan is hij verantwoordelijk. Nee, volgens mij heeft Hugo er ook wel mee te maken. Maar hij heeft het overleefd. En hij heeft dan ook weer wat mooie dingen gezegd over hoe je de huizenmarkt wil aanpakken. Vooral in de dorpen heeft hij dat. Uh, hoe je dat wil gaan doen. Mensen die, zeg maar, in een, in, in een dorp een huis gaan kopen, moeten ze een beetje aantonen dat zij zeggen daar. Uh, Bindingen mee hebben we. Oh door. ja, economische binding. In de, economische binding. En dat zij familie hebben wonen. En dan krijgen zij voorrang in plaats van dat het weer huisjesmelker worden. Ja, dat vind ik wel een goed idee. Dat zo? is wel een goed idee. Dus dat, daar heeft hij een goed puntje. Dus dan misschien maak je een hele goede comeback op een andere post. Dat is wel mooi. Dat maar is goed, dat heerlijk, het, zijn, ja. het is natuurlijk wel een heel raar gegaan destijds met die mondkapjes. En hoeveel geld er mee verdiend is. En dat dat geld ook nog geleend is bij de staat ook. Verliemt hij dat geld geleend bij de staat. En heeft daar geld mee gemaakt en uiteindelijk die lening terugbetaald. En het, het, is, het is ons belastinggeld. Nou ja, goed. Ja. Ja, het, is, het, het is gewoon een hele handige zakenman. En die heeft gewoon iedereen om de tuim geleid. En iedereen trapte met open ogen in. Wat zijn we nou voor sukkels? Het lukte gewoon. Het, Het lukte gewoon. Van mazzel eigenlijk. Dit wordt volgens mij een voorbeeld voor mensen die een bedrijf willen opzetten. Die denken van, <laughs> hoe pak ik dingen handig Yo, die, aan? Die gast die gaat uh, straks workshops geven. Denk ik wel. Lezingen. Mijn geheim. Mijn geheim. Hoe je in korte tijd zoveel geld verdient. Nou, ja. uh, iedereen betaalt 1000 euro. Ja. Grote zalen vol. Ja. Dus uh, Het, ja. Dat wordt ja, wel zeker. wat. Wat zit jij te lezen? Ja, over een... Uh, Amerikaanse lerares. De, zij, zij zit in te, uh, Texas in de Leland Edge Middle School. En die is om een heel bijzondere reden ontslagen. Want ze had de klas uh, gemarteld door uh, gewoon 40 minuten een, een hoge pieptoon te laten uh, horen. die zij zelf niet hoorde. Het geluid was gewoon bedoeld om de kinderen te straffen. En uh, ja, als ze het geluid even laat horen, om de aandacht te trekken, oké. Okay. Maar niet, om de kinderen, niet als de kinderen smeken om te stoppen. Dus hij is, ze is echt aan uh, het martelen geweest. En de leerling heeft ook haar verhaal gedaan uh, aan NBC. Uh, van, uh, iedereen bedekte de oren en één iemand liep het klaslokaal uit... en anders schreeuwde dat het martelen was. En uh, inmiddels is de lerares ontslagen. En dan hangt haar dus ook een straf over het hoofd. Echt waar? Ja. No. En ze zijn nog bezig op die school en de lokale autoriteiten. Ze uh, zijn nog bezig om uh, dit juridisch af te handelen. En er loopt nog een onderzoek. En ze geven verder dan ook geen commentaar op het verloop van de zaak. Ik vind het wel een bijzonder, een bijzonder verhaal. Ja, zeker. Van ja. uh, een je kleren, kinderen. Ja, ik zal ze. Ik zullen ze eventjes... Uh, ik zal ze. En ik, ik ze heb even. er geen last van, maar jullie nee. wel. <laughs> ik zal er gewoon ja. alleen geluidjes even... Ja, <laughs> ja, hou, ja, hou op, anders ga ik weg hoor. Ja, zeker. Het laatste plaatje voor 9 uur na 9 een stukje geschiedenis. Tuurlijk zit er weer een... Een blokje met geschiedenis in Toebak leeft. Het is vandaag uh, 9 april. Morgen is een hele belangrijke dag. hele belangrijke vrouwsjarig. Oh!